Zit van der Linde met het NOS-Journaal. Jesse Klaver wordt tijdens de komende verkiezingen niet de lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van PvdA van en GroenLinks. In een interview met het AD zegt hij plaats te willen maken voor een nieuw gezicht. De GroenLinks-leider zegt dat hij heel graag lijsttrekker had willen worden, maar dat dat hem uiteindelijk niet verstandig leek. De linkse samenwerking laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Klaver vertrekt niet uit de politiek. Een lagere plek op de gezamenlijke kieslijst ziet hij wel zitten. Patiëntendossiers worden op grote schaal gekopieerd naar een softwarebedrijf. Volgens NRC gebruiken veel huisartsen een systeem van een bedrijf uit Leiden. Ze delen er informatie over chronisch zieke patiënten mee met andere zorgverleners. Maar om dat mogelijk te maken wordt wekelijks het hele bestand van, dat, van de patiëntendossiers gekopieerd en opgeslagen bij dat softwarebedrijf. Ook de gegevens van mensen die niet chronisch ziek zijn. Huisartsen zeggen dat ze geen andere keus hebben, zijn zich er niet van bewust of vinden het geen probleem. Het Oekraïnse offensief heeft tijd nodig, dat zegt de hoogste Amerikaanse generaal Milly. Volgens hem wordt het Oekraïne gestaag en doelgericht. en Dat het niet sneller gaat, is het gevolg van de mijnenvelden waar Oekraïners doorheen moeten. De frontlijn is ruim duizend kilometer lang. Rusland noemt het offensief een mislukking, maar voor die conclusie is het te vroeg, zegt de generaal. In een woonwijk in Nijmegen is gisteravond een luchtballon geland. Volgens het bedrijf achter de ballonvaart stond er minder wind dan verwacht. En is dat de mogelijke oorzaak geweest van de noodlanding. Brandweer en politie hebben de landing begeleid. Er zijn geen gewonden. Het weer, de dag begint met bewolking en met in het noorden soms regen of motregen. Gedurende de dag verspreid stapelwolken. Lokaal is er een bui mogelijk. Het wordt vandaag 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Cities I've never been, and you'd say, Oh, and you'd say, Hold my hand, I'll be your brother wherever you go. It's been a long, long day. Are we in heaven, heaven, heaven? 'Cause I don't feel pain. I guess it is.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 Het is mijn dag. Het is mijn dag. Het is mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn dag. Want vandaag kan ik alles. Ben ik sterker dan P.A. Vandaag ben ik de Guus geluk. Vandaag zit alles mee. Want nu heb ik de power. Is vandaag gaat alles lukken, kan er niets te mis in gaan, want vandaag is het mijn dag. Is mijn dag. Al word ik morgen ernstig ziek? Heb ik nooit meer leuk publiek? Moet ik in delft Cel gaan wonen? ga ze op Bossert klonen? Oeh. Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raamkozijn? Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit, maar het is mijn dag. Het is mijn dag. Als op de Duitsers komen. Eh, lachje. Het is mijn dag. je puur het is mooi Het is mijn dag. Echt thorsklagje. Het is. Mijn dag. Stel maar dag. Mijn gidsje. Bel. Mijn Het is echt, is echt, dag. Niet, echt, niet. Nee, echt mijn dag. niet. Serieus Het is echt mijn dag. Het is mijn dag. Oh no no. Echt thorsklagje. Zet je radio in het zand? Dit is FM Zandvoort. Zandvoort. I'll drive